10 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Surinaamse president Boutersen wil dat enkele Nederlandse oud-bewindslieden onder de ede door de rechter worden gehoord. Het gaat om oud premier Lubbers. En minister Zorgdrager en heers Ballin. Zegt zijn Nederlandse advocaat Wesky vanavond in brandpunt. Volgens Wesky waren de bewindslieden erop uit Boudersen voor oordeel te krijgen. Zij wisten dat de kroongetuige die werd ingezet onbetrouwbaar was, zegt zij. De advocaat van Boudersen heeft tegen een oud-officier gezegd, die bij de zaak betrokken was, aangifte gedaan wegens mijneet.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 Telecomprovider KPN stopt vanaf 1 mei met jongerenmerk Hai. Het merk werd in 1996 in het leven geroepen met als doel om meer jonge klanten te trekken. KPN stopt met de provider omdat Hai tegenwoordig weinig meer toevoegt. De 52 winkels van Hai worden gesloten. KPN zegt dat het merendeel van de medewerkers kan blijven. Israël heeft geprekken over het nucleaire programma met Iran. Onder meer de VS, afgeluisterd, meldt de Wall Street Journal. Informatie die op die manier werd verkregen zou zijn gebruikt voor de verkiezingscampagne van premier Netanyahu. Het Witte Huis kwam er volgens de krant vorig jaar achter, kort na het begin van de gesprekken met Iran. Die vinden achter gesloten deuren plaats en moeten nog deze maand leiden tot een overeenkomst. Een woordvoerder van Netanyahu spreekt van valse beschuldigingen en zegt dat Israël, de VS of andere bondgenoten niet bespioneert. Het weer vanuit het westen bewolking en regen. In het oosten is nog zon bij een graad of 10. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de spits bijna voorbij. Alleen nog files op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. En de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Dorp 5. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij het plein 3 kilometer. Na een ongeluk de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeers...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 gehad bij tijdens het Eurovisie Songfestival van 97. Daarna nooit meer wat gehoord, nou niet helemaal, niet waar. Ze is nog steeds uh, actief bij Incognito, waar ze een van de achtergrondzangers is, maar... Uh kun je geen droogbroodje mee uh, verdienen. Goed, de stand op de velden is dat uh, Feyenoord met 2-1 voor staat tegen PSV. Bar die scoorde in de 59e en de 63e minuut. En de deed in de 68e minuut wat tegen. Waardoor het uh, 2-1 staat in de Kuip. En uh, in de Euroborg, Groningen, FZ Twente staat 1-2. Dit is Julian Valar. Deep in the darkest tower That's when I feel the power That's when I say something like I don't want to get to know you, it's cause I wanna know you. I'm willing to shave and shower, willing to buy you flowers, willing to Yeah.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 I did I'm a een kid. I'm a little kid. First machine name ever. I'm a little kid. Kid.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 versloeg de schot met 6-2 en 6-3. De eerste keer dat Djokovic de finale bereikte in 2007... verloor hij nog van de Spanjaard Rafael Nadal. Een jaar later versloeg de Serviër de Amerikaan Mardi Fish in de eindstrijd... waarna in 2011 de revanche op Nadal volgde. Vorig jaar was hij in 3-6 te sterk voor Roger Federer... en dit jaar mag de Zwitser revanche nemen. Federer rekenen in de andere halve finale... Eh, namelijk gedecideerd af met Milos Ranonis.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 Yeah. Access Blackhat Boy in de voor Jackman Miners Bang on the Piano. Dat nou, is uh, over en uit uh, in de kuip. Daar is het uh, 2-1 geworden. Atchabare hitte uh, de beste man. Die schiet dus uh, feyenoord langs PSV en uh, in Nieuwburg. FC Groningen FC Twente is 2-2 gebleven. Zometeen dus om kort voor vijf in de arena Ajax tegen Adol Den Haag.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 Uh, we gaan verder met muziek. 3 over half 5. 5 9,7 graden op de zinmast van CFM. En nu Billy Preston en Sarita. Met It Will Come in Time. It Will Come in Time. You just be patient. Everything that's yours will get you. Just because some others get there early. Don't you worry? Yours is coming too. That's found the Cause you have worked and waited When it's yours, you'll let the whole world we'll see Think that's yours will get to you Just because some of the skip Don't you worry, yours is coming too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 Plan. And I'm starting to lose control. Here she comes to.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 Vandaag bestaat het programma De Genieuwe Jaren 5 jaar. En dan gaan ze het programma uitzenden bij Café 4 tussen 2 en 4. Dat is Ruud Janssen. En ik denk dat ik dit allemaal maar eens een keertje meeneem naar hem. Want uh, hij draait in bijna nooit Songs in the Key of Life. Daar is hij van. Stevie Wonder heeft daar echt hits op staan. Waaronder deze dus aars...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 Maar dat hoor je zo meteen dan nog een uurtje. Goed. Wij spreken elkaar weer over een week of drie. Volgende week Albert Jan en uh, Rob Harms. Fijne zondagavond. En als laatste de Carpenters met Heather.